Het NOS-journaal. Nanette Wijl. De rechtbank in Amsterdam heeft de meldplicht van een Ajax-supporter voorlopig opgeheven. Hij had die gekregen omdat hij een aantal keren overlast had veroorzaakt rond voetbalwedstrijden. Hij mocht in de dagen voor een wedstrijd van Ajax niet met een groep rondhangen bij de arena. en in het centrum van Amsterdam. En hij moest zich vlak voor een wedstrijd melden op het politiebureau. Volgens de rechter is onduidelijk wat de rol van de man bij de ongeregeldheden was. De persrechter. De rechter heeft dat opgeheven in de eerste plaats omdat het een, om een zeer zware maatregel gaat... op grond van de nieuwe voetbalwet. En de rechter vindt dat de redenen, het dossier dat aan die beslissing te grondig ligt, te mager is. De informatie die de burgemeester had om deze maatregelen te nemen was niet voldoende... Na het voorlopige oordeel van de rechter om deze maatregelen te nemen. Burgemeester Van der Laan moet zijn besluit nader toelichten. Het is nog onduidelijk wat deze uitspraak betekent... voor andere supporters met de meldplicht. In Jemen is het opnieuw onrustig. In de stad Thais werd een handgranaat gegooid naar tegenstanders van president Saleh. Daarbij raakten acht mensen gewond. De betogers zeggen dat de regering achter de aanslag zit. Ook in andere steden in Jemen waren confrontaties. Er wordt gemeld dat de oproerpolitie in de lucht schoot en traangas gebruikte... om demonstranten te verspreiden. Ook daarbij zouden mensen gewond zijn geraakt. Vanacht viel er in de havenstad Aden bij een schietpartij een dode. De protesten duren al meer dan een week. President Saleh is al meer dan 30 jaar aan de macht in Jemen. De brandweer in de regio Rotterdam begint een proef met kleinere brandweerauto's. Op vier plaatsen in de regio komen zogeheten snelle interventievoertuigen. Dat zijn wagens die door twee mensen bemand kunnen worden. Ze kunnen uitdrukken om kleine brandjes te blussen of een kat uit een boom te halen. En met de nieuwe voertuigen kan tijd en geld worden bespaard, zegt de brandweer. Dat betekent dat we met twee man heel vlug naar incidenten toe kunnen... waar we anders met een grote wagen met zes man en 1500 liter water naartoe gaan... Uh, en het voordeel is dat we waarschijnlijk 80% van het type incidenten waar we voor gebeld worden ook met dit voertuig kunnen oplossen. De proef is een reactie op veelgehoorde kritiek van te lange aanrijdtijden. En ook de politie en ambulancepersoneel onderzoeken mogelijkheden om in de toekomst kleinere voertuigen te gebruiken. De wielrenners van de Rabobank blijven het goed doen in de ronde van Oman. Robert Geesink won de vierde etappe. Hij kwam na een zware slotklim alleen over de streep. Geesink nam ook de leiding in het algemeen klassement over. Eerder won sprinter Theo Bos al twee etappes in de ronde van Oman. Het weer vanmiddag overwegend bewolkt is tussen 1 en 3 graden. Ook morgen bewolkt met vanuit het zuidwesten tegen de avond lichte regen. Het wordt hooguit 5 graden. Vannacht mogelijk nachtvorst. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht rijdt het langzaam over 5 kilometer... tussen Breuken en Knooppunt Oude Rijn. Het begint al aardig druk te worden in de regio Arnhem. Onder meer op de A12 komen we vanuit Utrecht. Daar staat tussen Knooppunt Maandenbroek en de afrit Oosterbeek 3 kilometer. En op de A50 richting Os, daar staat tussen Renkum en Knooppunt Ewijk 8 kilometer.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 Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag en welkom hier in Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent van harte welkom om hier de uitzending ook bij te wonen. Hier is gearriveerd op campagne Alexander Pechtold en hij is ook boos op premier Rutte. André Krouwel hoort u met het laatste nieuws over het vertrouwen dat u hebt of niet hebt in onze politieke leiders. Cabotier Micha Bertheim over de film The King's Speech en toneelvoorstelling Hondenliefde. We debatteren over de vraag of oud-ministers wel een baan mogen nemen in de sector waar ze als minister de baas over waren. Bert van de Veer over hoogte en dieptepunten van 60 jaar TV. Sannewallis de Vries en Friends met satire. Frits Barend over de sport. Justus van Oel met zijn column. En live muziek, zoals altijd, dit keer van The Hype. Live, vrijdagmiddag, live, vrijdagmiddag. De hype. En als u denkt dat ze nog drie van zulke nummers spelen. dan komt u zo direct bedrogen uit. maar u gaat ze nog maar liefst driemaal horen. U kunt reageren ook op deze uitzending. via onze website, vrijdagmiddaglife.afro.nl. Of u kunt twitteren, hekje, Afro vml. Twitteren, dat doet ook onze volgende gast. Met overgave, mag ik wel zeggen, meneer Pechton. want ik heb hier even een uitgeprint lijstje. van uw laatste twitters. We hadden geloof ik wel een Tweets boek. Tweets zijn dat, hè? Tweets, sorry, neem me niet ja. kwalijk. Uh, we hadden er een boek van kunnen printen, wilde ik zeggen. Uh, een, heeft u al een Twitterduim? Of. Nee, nee, nee. Het gaat wel steeds sneller, merk ik, ja. Maar je moet altijd even vijf seconden wachten voordat je op cent drukt. En antwoordt u iedereen... Nee, niet iedereen. Maar, dat maar het lijkt er wel kan... op, namelijk. Ja, maar als mensen... Doe de groet aan je moeder. En... Ja. <laughs> ja, iemand zei, mijn moeder, mijn moeder zegt dat ik op jullie moet gaan stemmen. En zij wil gaan stemmen. Dan zei, hij: nou, doe de groet aan je moeder. Ja, dat doet u wel. Verstandige ja. moeder. Ja, en u was uh, onderweg uh, naar het Comenius Lyceum in Amsterdam. Dat is ja. de laatste die wij hier hebben. Maar daar bent u dus alweer geweest. Was en ik een leuk heb bezoek. Inmiddel, inmiddels getwitterd dat ik hier naartoe ben. Ja, nee, dat was een, Kijk aan. Het was een interessant bezoek. Omdat ik het aardig vond om een school die onder grote druk staat. Dat is een school die, ja, in, in, zoals je dat dat dan zegt, nogal zwart is. Maar waar wel uh, HAVO, VWO en met goede uh, cijfers en goede prestaties... Als, als ik kijk naar de hele school, wordt gegeven. Een goede zwarte school. Nou ja, veel negatieve uh, geluiden altijd over scholen. Maar hier zag je, en ik hoorde ook dat, dat, nou, dat ze zeiden... de wijk verandert toch ten positieve. Leerlingen zijn gemotiveerd. Een islamitische school in de buurt dreigt om te vallen. En daar maakt men zich zorgen om als die leerlingen... Hè, de, de, de, de, de signatuur van de school zwaar gaan bepalen. Maar ik, ik kwam heel gemotiveerde uh, leerlingen tegen. Ik ben bij een paar klassen binnen geweest... Mm -hmm. Dus ook mag uh, gewoon zo laten, die zwarte school? Nee, nee, nee. Oh, dat Kijk, niet. je moet een afspiegeling proberen te krijgen van de samenleving. En soms is een afspiegeling van de wijk is een bepaalde kleur. Ja. Uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat mensen in, in hun school uh, niet beperkt worden... Door, door een al te veel uh, monotone uh, afspiegeling. Nee, het moet allemaal anders, want dat is uw leus, he. D66, anders, ja. ja. Dat is ook een beetje prikkelend. Als heel armoedig, hoor. Nee, nee, het is leuk, want het moet een beetje ook tot denken na zet, als je zelf ja, ja, ook is jezelf anders voelt. Het mensen die altijd commentaar maar geen idee hebben. Hè, dan zeg je, het is allemaal niet goed, het is allemaal niet goed. Wat moet je dan? Ja, anders. Nee, het straalt ook op jezelf. Uh, voel je jezelf anders? Ben je grijs of ben je anders? Goed, wat dat anders is, gaan we, gaan we het zo direct dan over hebben. Kijken of je dat ook kunt invullen, dat anders. Uh, maar we gaan eerst luisteren naar een lied... dat over u is geschreven door Susanne Mathijsen... nadat ze heeft gegoogeld op uw naam. Ik ben benieuwd. Ah. Sander, studeerde kunstgeschiedenis en archeologie. Hij was veilingmeester, veel mensen weten dat niet. Doet niets meer met kunst, maar verzamelt wel antiek. Dit kabinet voert volgens hem symboolpolitiek. Als museumse post verdient hij bij als student, om bij Minerva bier te kopen. Stond oog in oog met Bush Senior, de oud-president. Hij probeerde hem klompen te verkopen. Het Leiden, burgemeester Wageningen, Leiden van D66 Vrolijk charmant of bedweterig Wielijn Zijn one-liners zijn hoe dan ook geestig Low and behold voor Alexander Oeh! Hij is getrouwd en woont in Wageningen Low and behold voor Alexander Pechtot, Hij houdt ervan als Phil Collins gaat zingen Een anti-wildersman die zijn ego niet onder controle heeft Zij Mark Rutte in 2009 Kereltje werd hij door Wiegels genoemd Sindsdien is zijn partij in de peilingen gestegen. Voor Alexander Pechtold. Hij is getrouwd en woont in Wageningen. Low and behold voor Alexander Pechtold. Hij twittert van die gekke dingen. Zoals wij van WC Eend vonden van Bokstel de beste. Hij doelt op het lijsttrekkersdebat. Over symboolpolitiek gesproken. Trek dit kabinet door de play. T66 is het zat. Susanne Matthijssen, Henry van Loon en Vera Kee over mijn gast Alexander Pechtold. Klopt het allemaal? Uh, het meeste wel ja. En anders, als het gezegd wordt, klopt het ook. Oké, okay, dan... dan gaan we daar maar even vanuit. Uh, Kunstgeschiedenis, archeologie werd nog even aan gememoreerd. Kunstgeschiedenis, ja, archeologie was echt een soort bijvakje in het eerste jaar. Doet u nog wel eens wat aan kunst? Nou, nou, behalve het... protesteren <laughs> tegen bezuinigingen. Zeker. En als, het, als ik de tijd heb, vind ik het leuk om naar musea te gaan. Ook naar veilingen, want dat is mijn oude vak. En ja. Als ik echt eventjes er een half uurtje uit wil, we hebben het Mauritshuis om de hoek. Maar dat is soms echt in een half uur dat ik denk, nou heb ik er helemaal genoeg van. Ik loop eventjes gewoon het Mauritshuis in. En ego inmiddels onder controle? Uh, voldoende, maar voldoende motivatie om ze nu en dan ook met gezond enthousiasme ergens tegenaan te gaan. Ja, want Rutte schijnt dat in 2009 over u gezegd te hebben, dat u dat niet onder controle Ach. De, de, de verhoudingen zijn inmiddels wat beter? Zeker. Zeker. Ja. Ja, het, dan het, het, het, aan het eind werd gezongen door de pleetrekken van het kabinet waar u mee bezig bent. Dat lijkt aardig te lukken overigens. Want uh, als je naar de peilingen kijkt, nieuwsuur gisteren... dan staat u voor de Eerste Kamer op een verdrievoudiging. Ja. Uh, en uh, misschien nog belangrijker, geen meerderheid voor de gedogen regering in de Eerste Kamer. Ja, terwijl dat helemaal niet het probleem in de eerste plaats voor het kabinet hoeft te zijn. Je ziet in Amerika dat een democratisch president eigenlijk alleen maar gestimuleerd wordt... om zijn plannen nog meer draagvlak te geven doordat in de Senaat uh, een meerderheid aan republikeinen zit. Dus als Rutte echt de premier is die hij zegt, die hij wil zijn, namelijk daadkracht en, en voor iedereen... dan zou een, uh, een Eerste Kamer met een andere kleur uh, hem moeten stimuleren... om ja, misschien een deel van zijn onzalige plannen te laten. En ja, het is voor goed andere... voor de democratie hè. Ja, kijk, ik, ik vond het hele avontuur van dat gedoogkabinet uh, nou niet de bestuurlijke vernieuwing waar D66 ruim 40 jaar voor, voor pleit. Omdat ik het gevoel had dat het gewoon drie partijen waren... waarvan er één, de PVV, geen ministers zou leveren. Dat lijkt het ook steeds meer te worden. Maar als het echt een minderheidskabinet wil zijn... wat elke keer zoekt in het parlement en daarmee eigenlijk ook in de samenleving... naar, naar wisselende meerderheden, dan kan het voor het debat... Kan het goed zijn? Ja, goed voor het debat, goed voor de democratie misschien. In, in die zin hoef je ook niet bang gemaakt te worden met een doemscenario. van. oh, oh, als, er, als deze regering geen meerderheid had in de Eerste Kamer. Nee, het is een groot voordeel ten opzichte van de vorige verkiezingen. waar je waar je zag dat we deden alsof we minister-president kozen. Dat doen we natuurlijk niet in Nederland. Je kiest op een partij en dan moet je maar wachten wat eruit komt. En dat had een enorme aanzuigende werking bij VVD en PvdA. En nu is er een kans dat mensen via de Provinciale Staten... de Eerste Kamer kiezen, maar echt meer naar hun hart kunnen stemmen. En er zijn ruim tien partijen die meedoen. En uiteindelijk zullen we dan moeten zien wat dat voor het ja. kabinet nou ja, oplevert. ja, dat klinkt mooi, maar de vrees is natuurlijk dat de oppositie... u ook ja. die regering gaat laten vallen als u daar de kans toe krijgt in de Eerste Kamer. Nou, dan zullen ze zelf achter moeten te komen. Uh, een, een regering wordt uh, nooit tot aftreden gedwongen in de, in de Eerste Kamer. Maar het kan natuurlijk wel zijn... Dat maar als is dat die kans toch grijpen? Als er, als er slechte ideeën... Roger van Bokstel, onze lijsttrekker in de Eerste Kamer en de toekomstige fractievoorzitter daar, heeft al gezegd, een onderwijsbegroting dadelijk met Prinsjesdag, waar een bezuiniging zit, die wordt door d 60 uh, Onmiddellijk weer uh, teruggestuurd. teruggestuurd. Maar dat is een, een, ik vind dat eigenlijk wel een overzichtelijk en een netjes proces. Je geeft een half jaar van tevoren al aan. Uh, kabinet, als je echt denkt te, te kunnen bezuinigen op onderwijs... dan moet je niet bij ons langskomen. U was nogal boos gisteren hè, op uh, Mark Rutte. Nou, boos. Uh, ik was teleurgesteld. Ik dacht, nou ligt er een kans. Uh, de grote bezuiniging op passend onderwijs. De zorgleerlingen. Nou, iedereen weet ouders, leraren daar massaal in opstand. De minister moet vandaag iets van 6000 brieven uiteindelijk uitsturen... want dat zal... Het effect zijn dat een, een 6.000 mensen uh, hun baan verliezen. Maar u in de u was boos, van... want hij wilde niet naar het debat in de Tweede Kamer nee, komen. wij hadden als oppositie gezegd, met alle zeven partijen... dus moet u denken van SGP tot Partij van de Dieren van PvdA van tot D66... wij hadden gezegd, nou, die 300 miljoen, we zijn het er niet mee eens... maar we zijn wel bereid om naar andere bezuinigingen te kijken... dus we willen meedenken. We zeggen niet met z'n allen... Ja, maar de minister nee. van Onderwijs stond er, toch? Die, die, de... ja, of nam u die... die niet serieus? Nou, die had de bewegingsruimte van een koude deur... Ja, net, net... Op het nachtslot. Mark Rutte was het daar volledig mee eens, zei de minister. Ja, en dat is jammer. Dus waarom maar... moest Mark Rutte dan komen? Nou, omdat ik, ik heb zelf van de zomer bij dat soort kabinetsonderhandelingen gezeten. Dan, dan moet je over miljarden bezuinigingen en investeringen moet je praten... Uh, daar lang niet iedere 100 miljoen is daarvan helemaal doordacht. Het was toch gewoon campagne in de Tweede Kamer? Nee, want als dan 300 miljoen blijkt in het passend onderwijs voor kinderen met dyslexie, kinderen met dove kinderen, blinde kinderen enorme effecten te hebben, en dat wordt ook na zo'n vaststelling van zo'n regeerakkoord wordt dat eigenlijk door het veld ook bewezen dan moet je toch openstaan om alternatieven, zeker als de oppositie zegt wij zijn zelfs bereid om te kijken naar alternatieven, zelfs binnen de onderwijsbegroting ja. Ik bedoel, we gingen heel ver en zeven partijen, nogmaals dat hele rijtje, wat ook niet eenheidsworst is. Nou ja, ja, zegt minister van Bijsterveld nogmaals, minister van Onderwijs... dus in, in die zin, laten we zeggen, gemachtigd om hierover te spreken. Uh, ja, er blijven miljarden naar het passend onderwijs gaan. Maar één op de vijf kinderen, uh, ja, wat is het, gehandicapt, een label... en nog meer geld voor nog meer kinderen... dan gaat er toch ergens anders iets heel erg fout. Ja, kijk, dat, dat er binnen het passend onderwijs wat kan veranderen... vind ik prima, maar als je een discussie start met we halen er eerst eens 300 miljoen vanaf en we kijken dan wat het effect is. Dat vind ik de verkeer. dat is een bezuinigingsdiscussie en niet een hoe gaan wij beter om met het geld binnen ja. het passend onderwijs? Nou, zij zegt van wel. Uh, de, de, de, het Centraal Planbureau deze week, Riep ook, wordt helemaal niet bezuinigd op het onderwijs. Het geld wordt alleen maar anders besteed. Nou, dat is niet waar. Want, uh, het Centraal hoort... Planbureau ligt. Nee, het, het Centraal Planbureau rekent met halve miljarden nauwkeurig. Uh, het kabinet buigt binnen een onderwijsbegroting ongeveer 1,3 miljard om. En bezuinigt vervolgens. 1,4 miljard, dus netto is het een bezuiniging. Maar als je daar nog eens optelt bij... Hè, dat minister Donner nu overheidsambtenaren op de nullijn zet... dat betekent twee jaar lang geen stijging van salaris... terwijl er wel inflatie is, dan betekent dat al die docenten... en dat is ook onderwijsgeld... Want dan betekent ook dat we geen salarisverhogingen... wat we al jaren van plan zijn om dat vak aantrekkelijker te maken... dat we die ook niet kunnen doen. Ja, dus omdat de als hij op... die geeft, zegt minister Donner... ja, dan moet ik nog meer mensen ontslaan. Nee, kijk, even dan helemaal terug naar deze zomer. We hebben nu een kabinet gekregen... wat de hysterie van Wilders heeft overgenomen. Maar dat niet alleen, he, richting buitenlanders. Maar ook een agenda heeft die de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de zorg ongemoeid laat, waardoor de kosten... Ze kunnen het ergens anders halen, zegt u. Eigenlijk. Ja, natuurlijk, als je ja. andere keuzes maakt. Ja, dan geven dat, dat onderwijs dan, want, want tegelijkertijd doet ook deze minister Bijsterveld zaken, die volgens mij u ook eigenlijk wel heel goed vindt. Hè? Het verbeteren ja. van het beroepsonderwijs, Zeker. Eh, meer richten op uh, excellente leraren, uh, excellente studenten ook. Allemaal ja. dingen die u ook in uw programma hebt. staan. Daar. Daarom is die leus ook anders. Ja, het is, een positieve, <laughs> het is een positieve grondhouding, maar je komt wel met, met alternatieven. Nee, als, als deze minister het mbo wil verbeteren, uh, vorig jaar in het Crisispakket is daar extra geld voor uitgetrokken om Maar die maatregelen die ze dan nu voor neemt, daar bent u het mee eens? Ja, dan de luiddoorstroming. Oppositie betekent niet dat je er overal tegen bent. Alleen je probeert de scherpe kantjes straf te halen. Ja. En waar bij onderwijs voor d 66 vooral het venijn zit, is. Behalve het CDA heeft iedere partij campagne gevoerd vorig jaar... met stevige investeringen in het onderwijs. Iedereen heeft dat kunnen laten doorrekenen, heeft, dat, heeft daarmee campagne gevoerd. En als er dan nu een kabinet komt wat netto bezuinigt... want ik hou nog steeds dat vol, dat vol. is uiteindelijk 100 miljoen bezuinigen... naast alle andere dingen die ook voor het onderwijs slecht zijn... dan vind ik dat een van de... Nou ja, een van de meest dramatische gebroken verkiezingsbeloften, in een tijd dat het nou juist gaat om welke kansen geven je. U wil er 5 miljard bij, hè, met het onderwijs? Dat is, dat is niet wat wij willen, dat is gewoon berekend. Nou ja, D66. Wij... Ja, ik was van, vanmiddag op, hier in Amsterdam op zo'n school. Als je, als je ziet dat kinderen die toetsen maken, dat is het probleem niet. Maar begrijpend Nederlands, waardoor ze de antwoorden die ze wel weten, ook kunnen geven. Uh, dat, is een, dat is een investering die begint al bij het consultatiebureau. Je gaat het over een... geld of gaat het over beter onderwijs? Beide. Maar nou ja, pas op voor politici die zeggen ja, maar het is niet alleen het geld. Nee, nou ja, ik, politici, daarom wilde ik even refereren aan een column van Frank Halshoof, econoom, columnist. Ja. Die zegt, uh, ja, die heeft het even nagekeken. Van 1998 tot 2009 is het geld dat er per leerling jaarlijks wordt besteed met maar liefst 65% gestegen. Ja. Dus hoezo kaalslag? Ja, dat als je naar de zorg kijkt, dan, dan nemen de kosten met 2 miljard per jaar toe. Ja, maar daar is, geen, zijn ook, daar is de dat, vraag dat, ook gestegen. Maar ja. hier is het aantal leerlingen gelijk nee, maar andere cijfers graag tegenover. Uh, denkt, de cijfers klopt niet, Dus als ze nee, niet uitkomen, dat is met Centraal Plan Bureau... dan zegt u, het klopt Nee, de, de kosten zijn misschien gestegen... maar de kwaliteit, de salarissen, dat is een mix aan dingen. Ik kijk gewoon naar de cijfers. M mijn kinderen op, op, op een braaf schooltje in Wageningen... zitten in een klasse met 34 leerlingen. Moet Daar, je niet meer naar het management kijken? Je moet, nou, ja, tuurlijk, je moet alle kanten op kijken. Je moet kijken, zit er te veel bureaucratie in? Uh, moeten docenten niet gewoon veel meer... Uh, hun eigen vak kunnen uitoefenen... en niet alles hoeven te verantwoorden ja, ja, ja, ik wil in al die discussies mee. Maar, er moet ook maar de bottom line in. is dat onderzoek naar onderzoek aangeeft... dat Nederland zakt in de Europese tops. Uh, Alexander Rino kan. Uh, heeft dat al jaren geleden in, op verzoek van kabinet geschreven. Daar kwam dat bedrag van 5 miljard uit. En uh, ja, als politiek breed iedereen er campagne mee voert... Daar zit de teleurstelling voor mij in. Dan, moeten ze een dat moet, je, dan moet je ook ja. wel doorzetten. U, uh, even een ander onderwerp waarvan u zegt... Ik, uh, daar ben ik kort over, maar ik uh, kan toch niet laten... om even uh, aan te roeren. Afghanistan, Kunduz, de politiemissie. Ja. Uh, deze week uh, in de Volkskrant agenten uit Afghanistan... die zeggen, joh, uh, wij hebben helemaal geen behoefte aan een civiele missie. Wij willen ook als politie gewoon vechten. U als D66 steunt die missie, mits er niet gevochten zou worden. Wat dacht u toen nee, u dat las? Nee, niet, niet als er niet gevochten. Wij vinden dat de opleiding primair moet zijn om politieagenten, uh, en dat, dat is iets wat helemaal niet in die vorm in Afghanistan nu bestaat, te, uh, een, een basisrechtszekerheid voor mensen te geven. Dat als er een inbreker is dat je naar de politie loopt en niet zelf je Kalashnikov uit de schuur haalt. Een letterlijk citaat uit de volkshand aan agenten die achter winkeldieven aangaan of in de straat patrouilleren, hebben we hier geen behoefte. Het is hier, ja, namelijk, het is hier namelijk oorlog. Ja, maar ze lopen er ook niet met een knuppel. Maar daar zit ook iedereen met een Klasnikov. Dat is, dat is, ik ben twee keer in Afghanistan geweest. Het hele gevoel van politie uh, is natuurlijk heel wat anders maar dan in we neem je toch, op Rembrandt pleit ja, tegenkomen. Of u neemt zichzelf in de maling. Of de kiezer, als je zegt, in nee. zo'n situatie kun je een civiele politiemissie ja. nuttig laten zijn. Het allerbelangrijkste, naast alle woorden, als civiel, paramilitair, opbouw, weet ik wat, is het een offensieve missie. Dus is de missie, is de mandaten die de mensen meekrijgen bedoeld aan? om aan te vallen? Of is het er een om opleiding eh, binnen de poort, buiten de poort ja. en dus niet in aanvallen? Maar, laatste... maar meneer Pechtel, ze worden aangevallen. Ja, nou, dan moet je verdedigen. We moeten ze terugschieten, dat mag. Ja, natuurlijk. Dus vechten mag. Ja, nou, luister eens. Het is, ik ben daar twee keer geweest. Ik vroeg aan iemand toen ik er de eerste keer naartoe ging... wat moet ik me voorstellen? En, die, en dat beeld staat me nog steeds voor ogen wat hij toen zei... denk aan het Oude Testament... maar denk bij de mannen allemaal een Kalashnikov... en een mobiele telefoon. En, dat, het, het is duizenden jaren terug. De verhouding man-vrouw. Uh, de, de hardheid van de samenleving. Maar Bert, uh, wat, hebben, wat houden al die eisen die er dan gesteld worden dan in? Dat het geen militair uh, uh, cachet moet krijgen, die missie. Als u zegt van dat, ja, natuurlijk moeten dat ze dat zich op, verdedigen. Natuurlijk moeten ze terugschieten. Dat de opleiding ervoor moet zorgen dat Afghanistan... naast militairen en vijf soorten politie die ze daar hebben... waarvan een deel... Ah, inderdaad vooral paramilitair is of achter drugs aan zit... of grensbewaking doet, dat er ook... Eh... De komende jaren ongeveer een kleine 200.000 agenten komen. Die voor de primaire veiligheidsbehoeften ja. van de bevolking Wanneer worden opgeleid. Wanneer trekt u ze terug? Als bijvoorbeeld die politiecommandanten ook zeggen van jongens, wij willen gewoon die Taliban aanvallen. Trekt u ze dan? Zegt u dan sorry, dan doen we niet mee? We zitten dan nog niet eens. Zullen we eerst eens kijken of we. Nou ja, maar er zijn voorwaarden gesteld. Als, als dan, dan moeten ze onmiddellijk terugkomen. U, ik, vind door het, u? ik vind het een vrij Nederlandse discussie. Nederland verdient 70 cent van zijn boterham. In het buitenland. En dat komt omdat wij internationaal verantwoordelijkheid nemen... wanneer er kansen liggen, maar ook wanneer er problemen zijn. Nederland zit in diverse bondgenootschappen, de NAVO, maar ook de Europese Unie. De Europese Unie, waar mijn partij een groot voorstander van is... probeert nu in moeilijke gebieden naast de NAVO... een soort alternatief voor het vechten te U organiseren. Je zegt, neem je verantwoordelijkheid en doe dan mee? Juist. Ja, maar dan kun je toch ook gewoon eerlijk zijn? zeggen: Het is nodig dat daar een militaire missie naartoe gaat, dus doen we dat. Er is nodig dat er een missie naartoe gaat, dus doen we dat. De multiculturele samenleving. Een collega, Maxime Verhagen van het CDA, was deze week te zien in het programma College Tour. Ik weet niet of u het uh, de, tijdens de campagne voor nog hebt kunnen zien. Ik, uh, ik, ik zie hem genoeg. De multiculturele samenleving is mislukt, zei hij. Ja, moet je vooral samen gaan werken met Wilders. U vindt het een onzinnige uitspraak? Ja. Vanstrekt. Nou, ik, dit is, kijk, de, de, de geloofwaardigheid van meneer Verhagen... daar ben ik ergens gaan twijfelen... toen hij na de verkiezingen en de nederlaag van 20 zetels zei... ons past bescheidenheid... en drie dagen later alles overboord zetten om met Wilders te gaan praten. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Ja, ja. Ja, zo noemen ze dat in die kringen. Ja. U gelooft het niet. Nou, ik vind het dus prachtig, maar... Nee, maar... Wat, wat is dan de drijf? He? Luister, kijk, als, als Verhagen zegt... de multiculturele samenleving is mislukt... dan stel ik vast dat de afgelopen tien jaar het CDA in Nederland... Uh, daar toch dan behoorlijk uh, aan de knoppen zat... om het mede te doen slagen of niet te doen slagen. En in de tachtig jaar daarvoor zo ongeveer... behalve de twee paarse kabinetten, altijd. Ja. Dus dan neem ik aan dat het vooral een, een, een, een, ja, een, een conclusie is. Een eigen is. Een eigen faal is. Maar ik, ik kijk niet... Kijk, Multiculturele samenleving, integratie. Dat is toch niet iets wat ooit een, een soort project is. wat je begint en wat een keer eindigt. Dat is toch. onze geschiedenis is toch één grote. Uh, uitwisseling van, van, van, van ervaringen, van culturen, van verworvenheden. Hij bevindt zich in, laat ik maar zeggen, een prominent gezelschap. hè Angela Merkel, na... Duitsland, Sarkozy, Frankrijk, ja. Cameron, Engeland. Ja. Hebben allemaal vergelijkbare opmerkingen gemaakt. Klopt, nationalisme. En Merkel zegt ook: het is niet iets wat uh, geen natuur werd, die multiculturele samenleving. Wij hebben gewoon veel te lang gedacht, ze gaan weer weg. We hebben niet genoeg geïnvesteerd in integratie, et cetera. Nee, maar in die zin, ja, kijk, nationalisme steekt. Uh, in Europa de kop op. Als ik kijk naar de Europese ontwikkeling... dan zeg ik na 60 jaar... Hè, een wereldoorlog... 27 landen die nu samenwerken... waarvan 13 nog niet zo lang geleden een dictatuur waren. We hebben een munteenheid. We hebben een, een, een redelijk aantal verworvenheden gedeeld. Ja, en daar zit... het, het, het, het verhaal van integratie tussendoor. Maar de, de basisvraag is... wat versta je onder integratie? Is dat... Asimu is dat assimilatie, dat je, dat je op moet gaan in het grijze midden? Of betekent het participatie en dat betekent het meedoen? Er zijn drie dingen voor ja, nodig. Maar dat laatste ja, wordt nee, dan gezegd. Er zijn drie, drie dingen voor nodig. Onderwijs, een open arbeidsmarkt en politie als laatste vang. En dat ja. hebben we dus tot nu toe niet goed gedaan, wordt dan gezegd. Want nee. het is mislukt, die participatie nee. nou, lukt. Op en dan zeg ik tegen Verhagen, dan moet je dus niet bezuinigen op onderwijs. Dan moet je wat doen aan die arbeidsmarkt. En dan moet je niet zeggen dat je 3000 agenten belooft... en vervolgens 500 agenten voor honden en kavia's inzet. Ja, maar die multiculturele samenleving, zegt u, is dus ook inderdaad mislukt. Alleen moet je het anders aanpakken. Ik zeg niet dat het mislukt is of gelukt is. Ik zeg dat het nooit af is. Al al die, al die nou ja, op... Rotterdam-Zuid kwam deze week nog in het nieuws. Een grote probleemwijk, internationaal gezien ja, zelfs. Klopt. Onder andere ook door de samenstelling van de ja, wijk. Ik kom, die ansarm, ik kom uit die buurt. Ik fiets er elke dag twee keer doorheen. Hebben we het niet goed gedaan? Ja, we niet goed gedaan. Nou ja, als, als, je zegt, als je zegt, in de jaren 60, 70 hebben we mensen hier naartoe gehaald... En we hebben ons niet gerealiseerd dat jonge mannen uit het Riftgebergte uiteindelijk een vrouw willen kinderen krijgen. En misschien ook nog een vrouw die daar zat met kinderen hier naartoe halen. En, en dat dat een menselijke processen zijn. En dat we nu aanlopen tegen wijken waar die mensen zijn terechtgekomen... omdat daar de betaalbare woningen stonden. Ja, allemaal, Hebben de, we dat laten lopen, ja. Het is ja. de verklaring, maar het is toch goed als je, als je vanuit die verklaring vaststelt... dat het op een aantal fronten niet goed gegaan ja, is. Ja, en dan is de vraag waar ga je dan vervolgens over beginnen? Over de hoofddoekjes, waar ik zo langzamerhand echt... Nou, laat ik het netjes misselijk van woord. Je mag hoe, het maar hoe... gewoon zeggen zoals u wil. Waar je de hele dag maar... Uh, de, de, de hoofddoekje, hoofddoekje, hoofddoekje. Je hebt soms programma's waarvan ik denk, hebben we nog een ander onderwerp. Of praat je in die zaken die voor die participatie belangrijk zijn. En dan zeg ik, doe dan dat onderwijs. Die, die prachtige school waar ik net vandaan kom. Zorg dat ze daar de kansen krijgen. Zorg dat de arbeidsmarkt flexibel is. Uh, dat is die nu niet. Met name voor mensen aan de buitenkant. He, de mensen in een baan die zitten vast. Maar er opkomen is door ontslagrecht. WW-duur is hartstikke moeilijk. Moet je dus veranderen. En die politie. ja, Ook daar. Natuurlijk uh, de cijfers van, van, van, van mensen met een jongeren met een Marokkaanse achtergrond. In sommige cijfers zijn te hoog. Nou aanpakken. Ja. Maar dat niet omdat ze Marokkaan zijn. Maar gewoon omdat je misdaad wil bestrijden. En omdat je vindt dat op dit moment is in Nederland de pakkans... 20 procent Dat je van zegt, die moet gewoon allemaal. Waarom wil de VVD eigenlijk niet met u in debat? Ja, dat is een beetje, een beetje gek. Er was een, het, het, het, het dagelijks krantje De Pers... die wilde een interview tussen uh, Roger van Bokstel en, en Loek Hermans. En dat werd door de VVD afgezegd. En toen gingen ze eens rondbellen naar andere media. En de VVD blijkt als de dood te zijn om met D66 in debat te gaan. En Enige idee waarom? Nou, misschien voor een deel een electorale concurrent... als het gaat om vrijzinnige waarden. Hè. Je ziet het winkelen op zondag. Moeten ze nu onder druk van de SGP moeten ze dat gaan inleveren? Ik zag van de week Rutte bij, bij, bij de moraalridders van de EO... en toen deed hij toch een paar uitspraken over de abortustermijnen. Dat ik dacht, ja... Waar komt dat vandaan? Waar komt dat nou weer vandaan? Ik denk dat die, die band met de SGP inniger is dan we openlijk zien... Nou ja, dat gevoel, uh, dat gevoel uh, krijg ik in de Kamer tijdens het debatten wel. Anders of is ik... de SGP gewoon slimmer dan D66... in het voor elkaar nee, krijgen heeft... van standpunt nee, heeft... dankzij die minderheidsregering. Ik kan me niet voorstellen dat de VVD uh, voor zijn lol uh, het winkel op zondag... waar ze zo voor gevochten hebben laat gaan... Nee. dat ze zoiets als abortus op deze manier op de agenda zetten... Uh, en inmiddels tal van andere discussies in, in de vrijzinnigheid... en ja, wat ik noem maar het liberalisme. Dat zal de vraag, uh, neem ik aan, althans met z'n regeren hè, met CDA... als het. Uh... Als die kans zich voordoet. Met CDA? Nee, het gaat mij erom. En dat was van de zomer, hè? die Niet? Paars Plus CDA? variant. Ja, dat kan ook met CDA. Kijk, het kluitjesvoetbal op de flanken nu. Daar maak ik me zorgen over. En in het progressieve midden waar de dingen inderdaad hervormd moeten worden. Daar liggen de kansen. Wie zitten daar nog? Ja, op dit moment zitten wij er en groeiend. <laughs> groeiend groeiend. Dus... Samenwerken Sluit u uit? U wil gewoon groot worden als D66? Nee, natuurlijk. Ik, ik werk met iedereen samen... behalve de enige die ik... en dat is een wederzijdse belofte... Uh, waar we niet mee aan tafel gaan zitten, is Wilders. Alexander Pechtold, dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Succes ook met de campagne. Uh, zo direct André Krouwel over vertrouwen in politieke leiders zoals Alexander Pechtold. Cabotier, Micha Wechtheim is onze gastrecensent. Uh, om half vijf begint het Radio 1 journaal. En uh, daar meld ik nu alvast even van dat u daar als luisteraar ook mede de inhoud kunt bepalen... door vragen te mailen naar het Radio 1 journaal. Maar eerst uh, het nieuws met Nanette Wijl. Radio 1, het NOS journaal. De meldplicht van een Ajax-supporter is door de rechtbank in Amsterdam voorlopig opgeheven. Burgemeester Van der Laan, die de meldplicht had opgelegd, moet eerst duidelijk maken wat de man precies verkeerd heeft gedaan. De supporter zou overlast hebben veroorzaakt, hij mocht niet meer bij de arena komen en moest zich voor Ajax-wedstrijden bij de politie melden. Op vier plaatsen in de regio Rotterdam hoeft de brandweer binnenkort niet meer op volle kracht uit te rukken als er een kat in een boom zit of ergens een klein brandje woedt. Er komen snelle interventievoertuigen waar maar twee brandweermannen op zitten. Zo moet een eind komen aan de lange aanrijdtijden en het is goedkoper.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 En in Jemen is het opnieuw onrustig. In verschillende plaatsen staan antiregeringsbetogers en politie tegenover elkaar. Er zijn gewonden gevallen. De demonstranten willen dat president Saleh vertrekt. Hij is al 30 jaar aan de macht in Jemen. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat een file tussen Gooi-Meer en Bussum van 4 kilometer. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Knopend Maandenbroek en Afrit-Oosterbeek 2 kilometer... A28, Utrecht-Armersvoort tussen De Uithof en Soesterberg. 3 kilometer stilstaand verkeer. Tot slot de A50, Arnhem-Ost tussen Renkum en het ewijk 5 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Dit is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Welkom terug. In Café de Kroon zitten we aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U hoort zo direct André Krauwel met het laatste nieuws over het vertrou vertrouwen dat u hebt of niet hebt in onze politieke leiders. Cabotier Micha Wertheim over de film The King's Speech en de toneelvoorstelling Hondenliefde. En wilt u reageren? Doe dat dan via onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl of twitter ons hekje AfroVML. <laughs> welkom, welkom mensen, welkom bij de Tweede Tafel. De plek waar we wekelijks drie onbekende Nederlanders aan het woord laten... die op hun geheel eigen wijze een stelling mogen doornemen. De Tweede Tafel. Het is weer tijd, het is weer tijd, het is weer tijd voor de tafel. Yes. Welkom, welkom. Wat een lekker weer is het vandaag. Vandaag weer een stelling uiteraard. Soms is de stelling prikkelend, soms is hij confronterend. We hebben stellingen die vragen oproepen... maar altijd is er dat essentiële kenmerk van de stelling aan zich. Je kunt het er mee eens dan wel oneens zijn. Dat geldt ook voor de stelling van vandaag. Hij luidt als volgt. De huishoudbeurs is een seksistisch evenement. Absoluut. Ik vind de huishoudbeurs het leukste wat er is. Ik heb er al heel veel dingen al gedaan en ik moet er zo meteen ook in het doen. Dat is hartstikke fijn om te weten. Het is bij ons aan tafel wel gebruikelijk dat degene die hier aan tafel komt zitten om hun zegje te doen zich altijd eerst eventjes voorstellen, meneer. M mevrouw. Sorry, mevrouw. Geen probleem. Um, gaat u gang. Ik mag weg. Prima. Nee. Ik zou zeggen. Nee, nee. Om... Gaat u gang. U mag uw zegje doen. Dat heb ik toen net gedaan. Nee, u mag, u mag zich even voorstellen. Oh, oké, okay, ja. Mijn naam is Nel Bankshoef. Welkom. En uh, naast u zit... Uh, niemand. Aan de andere kant. Uh, mag ik nou weg? Om kwart voor twee begint de workshop zeepslingers maken. Oké. Okay. Mijn naam is Jonka van der Knavelboom. Welkom. Uh, u ook een dame? Ja, hoezo? zo... Nee, niks. Ik bedoel... De... Ja, ja mag goed. ik nou zo weg? Petty Brad komt vanmiddag met het fantastische prijzenfestival Deluxe. luxe. wat is dit nou, zeg? Oké, okay, en naast u, Jonka, zit... Jamon. Uh, aan de andere kant. Ja, weet ik niet. Ah, nee, daarom vraag ik het ook. Nee, sorry, maar ik moet echt zo weg. Want anders ben ik niet op tijd voor het speenkoordenpunt. Ik ging hal 49. Leuk. Hallo, ik ben Patty Bart. Ik ben 17 jaar. Patty Bart? Nee, Patty Bart, als ik het goed heb. Ook een dame? Nee, ik ben een man. Oké. Okay, nou. Ja, sorry hoor. Maar ik moet van tevoren ook nog mijn fantasiebrood deze deel halen. Die is gebakken. En ik hoop niet dat zoals vorig jaar. dat die is gaan splinteren en dat gaat zuur. Oh ja, ja. Dan zijn we eruit. Dat is vrij snel vandaag gesteld. Oh ja, we stellen... ja, zijn we eruit? Ja, we zijn eruit. Zowel man. Als vrouwen gaan naar de huishoudbeurs en het is voor alle leeftijden, dus uh, geheel niet seksistisch. Nou ja, zeg. Ik... Niet, dat is door het hele idee ervan. Daar raak ik voor. Ja, u bedoelt waarschijnlijk de Kamasutra-beurs. Dit is de huishoudbeurs. Zit er verschil in dan? Ja, ik ga naar allebei Nee, dat wist ik niet. Nou ja, het kan me niet schelen. Ik ga nu, anders kan ik niet meer meedoen met de plaswekker seks express, De huishoudbeurs is juist wel seksistisch. Was het maar hetzelfde als de Kama Sutra beurs? Dat is gewoon een seksbeurs. Seks is nog niet per se seksistisch. Maar de huishoudbeurs, hoe kun je zo'n beurs alleen al zo noemen? Nou, zo als gemiddelde consument, en dan bedoel ik als consument met een IQ van iets onder het midden, want dat heeft de gemiddelde consument. Hey, gebeurt hey, er hey. eens niet oh. erg, gebeurt er niks meer en niks minder met je dan dat je wordt opgegeld. Hey. Lekker wordt gemaakt voor dingen waarvan je van tevoren niet wist dat je er behoefte aan had. Het is een girl's night out Vrouwen en een enkele man uit de provincie komen daar ladderzat van het proeven zwaaiend met brooddeegdeeldoos naar buiten. Nou, ja. Het shophormoon wordt Dan overgestimuleerd. Ja. Kopen, kopen, kopen. Je komt met vier tassen gratis sample rotzooi weer thuis. En het enige wat je wil is meer, meer, meer. Omdat we eigenlijk hulpeloze kwezels zijn allemaal die in feite alleen maar even willen worden vastgehouden. Nou, maar dat zijn we onderweg vergeten. Nee, vasthouden niet. even zo. Oké, okay, heel. nou we komen er toch op de valrep niet helemaal uit, merk ik. We gaan Ouvast toch maar even afronden. Alle... Ja, rond me af. Oké, okay, alle hartelijk dank en veel plezier bij die huishoudbeheer. Nou, ik ga even in ieder geval niet. Welke tram gaat het snelst naar de kamer Van thuis, de Iemand? Die meneer daar met die kale bad. Okay, Ik nou, Dat is toch niet veel gevraagd? Vlucht, vlucht, vlucht, vlucht, vlucht. Dit was het weer tot de volgende keer bij de tafel. De tafel. Wilt u ook een keer te gast zijn of wilt u aanschrijven bij de tafel? Kijk dan op www.kranten.nl nu de eerste debatten in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen... achter de rug zijn, heeft onderzoeksbureau Sinofeet ook onderzocht... hoe het staat met het vertrouwen in de politieke leiders. Dan blijkt weer eens dat de mening van de kiezer niet altijd hoeft te stroken... overigens met die van de deskundigen op radio en tv. Ik ga erover praten met politicoloog André Krauwel. Welkom, André. Ja. En ook aangeschoven is cabaretier en columnist Micha Wertheim. En Micha, weet jij eigenlijk al wat je gaat stemmen op 2 maart? Nee, eigenlijk niet precies, maar ongeveer wel. Je ja. gaat wel? Ja, meestal wel. Ik vind dat wel leuk. Ik zit er. Ja, ja, anders zit ik maar thuis de hele dag. Toch? Is het zo? Ja. Ja. Heb je wat te doen? Ja, ja, het is toch altijd leuk. Dan nou, veel sterkte in dat in dat denk En denkproces. kom je die meneer bij het stembureau, kom je dan weer bij de Albert Heijn tegen. En dan zeg je hallo. En, ja. En dan leer je, ja, je weet wat het allemaal oplevert. <laughs> Misschien dat dit gesprek je ook nog helpt in het bepalen van die keuze. Want ik zei het, Sinofeet en Kieskompas, waar André Krouwel de baas van is. Die hebben onderzocht hoe het staat met het vertrouwen in de politieke leiders. Uh, meneer Krouwel, wat blijkt daaruit? Nou, dat uh, met name uh, Jolande Sap en Cohen erg dalen in het uh, vertrouwen en ook de algemene waardering... wat net iets anders is, onder uh, de kiezers. En dat is uh, dus niet alleen bij rechtse kiezers... want het is logisch dat linkse leiders niet lekker liggen bij rechtse kiezers... maar ook onder hun eigen achterban. Ja, Jolande Sap, daar uh, uh, kan ik me iets bij voorstellen gezien dat Afghanistan-debat. Maar ja. goed, laten we ze allebei maar even doornemen. Eerst maar even Jolande Sap, ja, dus gedaald. Daar, het, omdat... da, daar zien we dat het heel snel gedaald is. Dus in een week ruim een, een, een punt, uh, even op een tienpuntschaal, dat is vrij veel. Uh, als je denkt dat de hoogste met al een 6, zes zoveel... En de He, dus wilde ze altijd een 4. Dan zie je dat Jolans Sap 1 punt daalt. Waardoor ze gelijk onderaan uh, komt te staan uh, bij, bij de, zeg maar, de slechte scores. Uh, en dat is rechtstreeks in een week dus rechtstreeks geleerd aan haar besluit... om haar fractie mee te nemen in dat uh, besluit om de missie naar Koendus te steunen. Dat, dat vreten gewoon linkse kiezers absoluut niet. Die vinden dat echt, echt fout. ja Dat is niet leuk voor haar, maar wel uh, heeft dus een verklaring. Maar, maar Cohen, want die, ja, die, die, daar ging het al niet goed mee. Maar... Ja, Cohen is natuurlijk nog problematisch. Want je kan zeggen, he, mensen hadden een verwachting bij Sap. Die maakt ze niet waar. Ze wacht iets groen links en ze doet iets wat er niet bij past. Dus dan daalt dat vertrouwen. Bij Cohen is natuurlijk dat, ze, dat de meeste kiezers Cohen al heel lang kennen. En ook heel veel kiezers kennen Cohen. En je ziet dat hij langzaamhand uh, uh, steeds meer aan gezag verliest. Hij stond als hoogste leider in maart 2010. Dus werd het best beoordeeld. En inmiddels is hij in algemene waardering onder, hou je vast, Wilders gezakt. Onder Wilders, die onder altijd Wilders, standaard, die, ja, standaard het, het laag is. Ja, die, heeft, die man was natuurlijk hartstikke omstreden. Dus er zijn... Honderdduizenden mensen die hem natuurlijk een nul geven. <laughs> maar, maar dus nu... de problemen voor Cohen zijn veel groter. Omdat de, ja. het hier om een structurele... Ja, omdat uh, het om een grote partij gaat. Waarvan uh, uh, een, een jaar geleden nog te spraken was alsof hij premier zou worden. Ja, nou, nou zagen we uh, dus debatten weer op Radio en TV. Ja. Uh, bijvoorbeeld na het varen debat zeiden de, ik zeg, het zet er maar aanhalingstekens bij, deskundigen op tv. Dat juist Sap en Cohen het toch wel vrij aardig gedaan hadden. Ja, nou en uh, uit zeg maar onze analyse bleek dat we voornamelijk Sap het helemaal niet goed gedaan had. Over Cohen was nog een soort... Nou ja, oké, okay. niet heel goed, Geen. Ja, wat je ja. van verwacht. Maar Sap werd heel slecht beoordeeld, juist. Hoe groot zijn de problemen nu voor deze twee? Nou, voor, voor Sap misschien niet zo heel groot, want die kan dat nog keren. Als ze maar dingen gaat doen die mensen verwachten. Want vertrouwen gaat over wat mensen van haar verwachten. En of ze dat dan ook doet. Als dat uit elkaar loopt, gaan mensen het vertrouwen verliezen. Dus als ze weer gewoon gaat doen wat linkse leiders moeten doen... namelijk dit kabinet attackeren en het pogen op de knieën te krijgen... dan komt het wel, weer, komt goed. Het wel weer goed. Is maar... dat wat linkse leiders moeten doen? Dat is wat uh, oppositiepartijen natuurlijk moeten doen. En blijkt dat ook uit onderzoek? Uh, nou ja, omdat ja ik, ik, dat blijkt ik, ik uit zit democratische uh, onderzoek. Ja. Er net gezegd dat ik me mee mocht bemoeien. Ja, absoluut. De ja. eerste vraag die ik namelijk heb is... hoe onderzoek je wat het vertrouwen is in politici? Mijn tweede vraag is... wat heeft het voor zin om dat onderzoeken... twee weken voor de verkiezingen... is het niet interessant om te kijken hoe kiezers denken over uh, de partijen is het ook niet interessanter van om, op, om daar aandacht aan te besteden. Niet te veel, om over niet de stafvragen. <laughs> ja en de derde uh, en de derde vraag is of dat is wat een, uh, Ik ik weet hem niet of een leider. Uh, de hele dat tijd moet maar moeten aanvallen en zeggen: Het is schandelijk. Ik weet dat Wilders dat doet. Hij zegt dat alles schandelijk is. Ja. Dat kan je doen. Maar je kan ook zeggen waar je voor bent. Dat is een minder duidelijke boodschap. Micha Wegtaan. in Je kunt trouwens ook oppositie voeren door te zeggen waar je het voor bent. Dat heeft meneer Pechtold net heel duidelijk gedaan. Hij is tegen bezuinigingen op onderwijs. Hij is voor dat er meer geïnvesteerd wordt in onderwijs. Dat is op, ook oppositie voeren zonder dat je ergens tegen moet zijn. Maar wat natuurlijk wel de bedoeling is, is dat als jij vindt dat jij een betere partij bent. Ik neem aan dat de oppositiepartijen partijen hebben opgericht omdat ze denken dat ze het beter kunnen dan de huidige regeringspartijen. Dan van GroenLinks gewoon niet dat Jolande Sap deze regering... aan minderheden gaat helpen op cruciale besluiten. Waar bijvoorbeeld een vorige kabinet over is gevallen. Dat zien we inderdaad. En we vragen dus ook... En dat, is een, dat zel, tweede punt van u is interessant. Waarom niet over inhoud? Het is inhoudelijk. Men is haar minder gaan vertrouwen omdat ze een besluit neemt. Inhoudelijk besluit tegen wat men van haar verwacht als... En, en wat men kiezers. zelf ook vindt. En wat men natuurlijk zelf ook vindt. Ja, het gaat erover dat je verwacht, natuurlijk dat is in lijn met wat je vindt dat er moet gebeuren. Zij handelt daar tegenin. En dat kan soms ook je gezag vergroten... omdat je dan bredere andere kiezers aanspreekt. Maar, maar gebeurt je ziet bij niet. SAP niet dat Maar, het, dat maar niet gebeurt. Miega denkt misschien ook van... ja, is het zo simpel, dus gewoon maar weer de regering besje... en dan doe je het weer goed als oppositieleider. Ja, nou, ja, alles, alles uit onderzoeken blijkt dat vind ik zo niet zo wonderlijk. Nee, maar, de, maar ik vraag me ook af... Hoe ben je echt op, dan oprecht geïnteresseerd... maar hoe onderzoek je of ik nog vertrouwen heb in, uh, in een politiek leger, in Jolanda Sap, of yep. in Cohen, of in Wilders. Ja, wij vragen uh, naar een algemene rapportcijfer van uh, 0 tot 10. Dus je moet gewoon een algemeen rapportcijfer geven. En we vragen dan apart naar uh, ook het vertrouwen. Omdat er bij in vertrouwen, als we dan toch een college vertrouwen geven... En het rapportcijfer gaat dan waar over? Het gaat over twee dingen. Eén gaat over competentie. Dus ik geef u 100 euro mee. En ik denk dat u als politicus daar iets mee kunt doen. U steekt dat niet in uw eigen zak. U bent integer en ik denk dat u het kunt. Competentie en integriteit. Dat dat is wat we meten in dat uh, onderzoek. En daar zijn ook echt verschillen tussen. Want Cohen wordt bijvoorbeeld nog redelijk betrouwbaar geacht. Maar uh, in termen van competentie, de algemene waardering, is hij verder doet gedaald. Doet hij het als politiek leider goed voor ons? De, nou ja, er dan zijn dan er vertrouwen op, ze minder. Ja, mensen denken, die, die man is natuurlijk niet helemaal uh, verder los van, van idealen en dergelijke. Dus ze vertrouwen nog wel, maar ze vinden ook dat hij het op dit moment heel slecht uh, doet. En bij Jolanda Sap zie je dat ook die betrouwbaarheid flink daalt. En of, dat is problematisch. Heet, nog even een andere uitslag die dan wel weer opvallend is. Blijkbaar is er dan minder vertrouwen in Cohen. Maar de... Ja maar wel meer in de partij. Dat is raar, inderdaad. He. Je ziet Cohen daalt al de laatste week en de partij stijgt een aantal zetels. Dus het is niet zo dat, Hoe kan dat, dan? dat nou, niet iedereen stemt op de Partij van de Arbeid voor Job Cohen natuurlijk. Er zijn mensen die gewoon nu teleurgesteld zijn en GroenLinks alsnog natuurlijk een linkse partij willen stemmen. En dan ofwel naar de SP uitwijken, maar dat gebeurt minder. Men wijkt dan uit naar de Partij van de Arbeid. Ja, nu zat uh, Cohen hier vorige week op de stoel waar Micha uh, nu zit. Uh, uh. Uh, die, die zei vorige week hier van ja, ik blijf nog zeker tot mijn 70ste politiek leider van de Partij van de Arbeid. Dat is dus geen prettig bericht eigenlijk voor de partij. Uh, niet als hij niet beter gaat doen, <laughs> dan gaan ze nog flink wat verkiezingen. Zo, maar is het doel dan alleen maar populair worden? Zetels winnen. Ik geloof okay. dat u nu niet helemaal begrijp waar de politiek voor is. Politiek is dat je richt een partij op en dan nee, wil je macht hebben. Nee, volgens mij is hebben. politiek gaat over standpunten. En ja, uh, dan zou je dus precies. een discussie kunnen hebben over hoe mensen over bepaalde dingen denken. En dan zou het best ja. kunnen blijken. En daarna dat dan mensen... moet je nog gelijk krijgen. Dus het is leuk om standpunten te hebben. En dat heeft meneer Pechtold ook. En als hij nu gelijk wil krijgen ook nog, dan moet je dus ook macht veroveren. Dat is het tweede deel van de politiek. Dus je kunt als SGP gewoon roepen dat je gelijk hebt. Maar je kunt ook denken, nou hoe krijg ik nou echt de macht? Ja, nou, trouwens, als SGP is dat trouwens gelukt nu. Want uh, het, de, kijkend naar de zetels nu in de, de, de, de Eerste Kamer, betekent dat straks SGP gaat meeregeren, want die zal de meerderheid leveren... aan dit kabinet in de Eerste omdat, Kamer. Uh, precies, omdat ze zonder de SGP niet tot die meerderheid ja, dus, Misschien was dat een slecht voorbeeld, maar het gaat niet alleen maar... Om, om over inhoud te praten. Het gaat er ook om dat je niet gelijk hebt alleen... maar dat je het ook krijgt, dit machtsvorming. Dat is een onderdeel van de politiek. Dat is, ik geloof niet dat u het helemaal prettig vindt, het ook, <tie> Die, die kijkt ja, van nee, het, het, het, het zal ongetwijfeld. Ik had het totaal in paniek als mensen mij vragen... om een rapportcijfer te geven <laughs> over... laatst was ik naar een theatervoorstelling... en toen moest ik kiezen van... Uh van A tot en met C. En ja, ik raak dan van in paniek. Ik denk van, hè ja, maar, hé, maar ik, ik heb een hele voorstelling gezien. En dat is ja. de politiek nog net. Ja, zo direct moet je ook nog je oordeel over voorstellingen gaan geven. Ja. Dus dat wordt ook al inge ingewikkeld. Maar daarom vragen we ook mensen in een panel. Dat betekent dat dezelfde mensen continu gevraagd worden. Zodat we kunnen zien in hoeverre diezelfde personen... Ja. Per, uh, mensen over de loop van de tijd minder of meer gaan, uh, gaan uh, waarderen. Ja. Overigens, is er, is, is er nog uh, ja, hoop aan de horizon dan voor Cohen? Want ja, als het als hem in de afgelopen tijd niet gelukt is... om uh, zijn positie te verbeteren... Ja. Wat moet hij doen om dat dan wel als zowel Sap als Cohen weer in lijn gaan handelen met wat mensen van hem verwachten en van Cohen verwachten ze dat hij meer als een staatsman optreedt, meer de boel bij elkaar houdt. Dus voor hem is het heel moeilijk. hij moet eigenlijk oppositie voeren. Maar dat vinden mensen raar van hem. Dus hij heeft echt wel moeite, denk ik, om dat nog. te Was hij in een regering terechtgekomen? Was het dus goed gegaan? Maar nu die oppositie moet voeren, is hij de verkeerde persoon op de verkeerde plek. Als hij premier, was had hij nu boven aangestaan in de. Maar dat is niet. Dat blijkt ook uit onderzoek. maar dat is mijn gok. Dat is een theorie. Je Mag theorie ook hebben. Ja, nee, ja, nee, ja, maar, nee. maar, maar nogmaals, de werkelijkheid. Hij is het niet. Hij wordt het waarschijnlijk ook niet. Nee, nee, nee nou, dat weet je niet. Hè. Het kan zijn dat na de, de Eerste Kamerverkiezingen... sorry, dat moet Provinciale Statenverkiezingen zijn... waar ook de Eerste Kamer uit voortkomt... Dan als, dan, dan, als dan het kabinet als dan, valt, dan, als dan kan. Dan, als dan? Ja, dat we volgend jaar lekker, of dit jaar nog laat verkiezingen hebben. Gezellig. Daar moet hij dus maar vooral op hopen, Job. Daar ja. moet hij op hopen, want uh, ja, uh, uh, er zal geen nieuwe regering gevormd worden... op basis van de laatste verkiezingen. Ik denk dat deze regering zo lang mogelijk zal blijven zitten... ook al kunnen ze niks meer doen. U blijft nog even zitten, uh, want u mag zich ook zo direct met Nica ja. Wichtheim bemoeien... als we gaan praten over de King Speech en de voorstelling doen. hondenliefde. Nou, dat wist ik niet. Maar nu, ja. Ja, nou, nu is het te laat. We zijn hier heel eerlijk. Ja. Nu is muziek de hype. my mind but find I cannot make sense in any way. Say, Met Do You Know. En je kunt de kaarten van het Concert van de Hype winnen als je het antwoord weet op de vraag in welke stad de eerste single van de Hype is opgenomen. Weet je dat? Mail het dan naar ons, Vrijdagmiddag Live, De eerste die het goede antwoord mailt, die wint dus twee kaarten van het Concert van de Hype. Yeah, yeah, yeah. Onze gastresident in Vrijdagmiddag Live yeah, yeah, yeah. is vandaag café-columnist Weertman. Micha, welkom nogmaals. Ja. Uh, midden in de tournee van je eigen programma op dit ogenblik. Voor de zoveelste keer heet dat. Ja. Heb je toch nog tijd gevonden om voor ons twee andere voorstellingen te bekijken. Een film, ja. The King's Speech, uh, met Colin Firth. Grote kanshebber ook uh, voor de Oscars. Ik geloof maar liefst twaalf nominaties. Ja. En vanochtend, heet van de naald, ben je naar uh, hondenliefde gegaan. Van theatergroep The Class House. in samenwerking. Ja. Kansloos voor de Oscars. Kansloos. Maar dat is ook omdat het een toneelvoorstelling is. Precies. Ja. Dus dat is ook uh, heel verklaarbaar dan. Uh, wat vond je ervan, van die toneelvoorstelling... om daar dan meteen maar even over door te gaan? Um, ik, uh, ik, ik, ik kon er niet zo heel veel mee. Maar ik kan heel veel met King's Speech. Dus toen dacht ik, dan kan ik beter daarover praten... Uh, want dat, dat is dan wat zinniger. Ik vind het een beetje jammer om als, ik, als iets bij mij niet binnenkomt, om daar dan uh, een hele mening over op te hangen. Ja. Dat, dat is ja. vrij... to, toch even heel, heel kort, want het is een, een, een toneelvoorstelling met poppen ook. Hè? Ja, er is een festival in Bellevue met, met uh, theater en poppen. Dat vind ik op zich is dat, dat, dat, dat kan een heel sterk, uh, uh, sterk beeld zijn op het podium. Uh, ja, precies, want pop... dat is het niet. Dat, dat, dat bedoel ik. Dat, het feit dat het met nou, er een poppen, zit de poppen in je... en, en, en als je pop op het podium ziet, heeft dat een uitwerking op je. Dat is heel theatraal meteen. Dus, Zelfs als kinderen kunnen heel bang zijn voor poppen. En als je, en, en het, maar uh, deze voorstelling, um, ja, de, voor mij uh, deed hij het niet helemaal. En toen dacht ik, nou maar gelukkig... Mag ik ook uh, over het anders Ja, dat... dat, dat uh, yeah. Ja, je mag dat als gastresercent je eigen criteria hanteren. Uh, als professioneel resercent uh, zouden ze je misschien om die reden ontslaan. Als je zegt, ik wil alleen maar over dingen schrijven die ik leuk vind. Maar bij ons mag dat maar gewoon. maar professioneel resercent is ook een beetje een contradictie, denk ik. Toch? Ja? Ja. Nou, ik bedoel, als je betaald wordt en het is je beroep, dan is het meestal professioneel. Ja, nou, ik weet niet. Als maar... amateur kan je ook betaald krijgen, hoor. Dat is ook weer Kijk, waar, ja. mijn betaald voetbal de onderste klasse. Dat is dan niet meer betaald, maar niet, ja. ja, maar nou. je, hou je niet van recensenten? Of? Oh, nee, hoor. Maar ik hou niet van het woord professioneel. Oh, Behalve bij dokters en zo. Maar uh, dat vind ik heel fijn als die, als dat die professioneel je, zijn. Ja. Ja. Nou, oké, okay, dan noem ik je nu geen professioneel recensent. Maar dat deed ik ook niet. Je bent onze gastrecensent, de King Speech. Want daar wil je eigenlijk het liefst over praten. Ja, omdat ik echt heel erg getroffen was. Ik heb van... Ik... Uh, ik, uh, ik een film die echt eigenlijk voor mij op alle, op alle niveaus uh, raak schiet. Dus uh, een van de dingen die ik belangrijk vind in een film is is het goed gespeeld. Er kan een script heel slecht zijn, maar uh, deze film werd waanzinnig mooi gespeeld. Uh, alle acteurs waren mooi. Het, het camerawerk was mooi. Dus op dat niveau uh, kon ik me al niet vervelen. Ook al was het een slecht script geweest... De, de, de acteurs... Uh. Waar gaat hij over? Uh, hij gaat over, en dat vind ik ook moeilijk... want ik wil het voor niemand verpesten... ik wil iedereen er nog heen laten gaan... maar t, de, de titel klapt dan een beetje. Het gaat over de speech die de koning moet geven in Engeland. En die uh, koning die die speech moet geven... die... Uh, King George? Die, uh, die, ja, die, uh, die stottert. Uh, uh, uh, uh, uh, hij stottert als kind... en hij is ook eigenlijk niet de troonopvolger. Zijn broer zou de, de troon op moeten volgen. Hij stottert verschrikkelijk en... Uh, door de omstandigheden, door de geschiedenis, door allerlei redenen... komt hij op die troon te zitten. Ook nog eens in de tijd dat mensen voor het eerst met z'n allen... naar de radio gaan zitten luisteren wat de koning zegt. Dus hij is de boodschapper en uh, hij stottert dat verschrikkelijk. Dat Engeland in oorlog is met Duitsland. En Engeland komt in oorlog uh, met Duitsland. En daar hangt dus heel veel af van die speech. En hij moet die speech geven. en hij is iemand die dus... Uh, stottert. Uh, als je, uh, en dat is natuurlijk... dat is een nieuw moment in de geschiedenis. Tot dat moment ging het puur om wat iemand zei. En je hoorde hem niet praten. Of het gevoel, wat hij was, de koning... zonder dat je ooit hoorde wat hij nou vond. Hij bestond te... Opeens wordt de, de, de boodschapper... Wat, he, waar dat onderzoek net ook over ging... wordt toch heel belangrijk. Wat voor vertrouwen hebben mensen in hem? En dan stottert hij. En dat is dus meteen al een... Um, Verschrikkelijk groot probleem. En deze film gaat over hoe hij dat probleem te lijf gaat. En hij is zo mooi omdat het historisch heel interessant is. De opkomst van de radio en de opkomst van, uh, van beeldvorming die, die radicaal verandert. Mensen willen, willen dat iemand mooi uit zijn woorden komt. Het is niet voor niks natuurlijk dat hij uh, tegenover Hitler staat die heel goed uit zijn woorden komt. Dat, dat en komt ook in oh, de film terug. Ja, oh, dat Hij heeft hij ook verveluid. heel veel vertrouwen had bij he, de he, kiezers oh, he, in Duitsland. Op een gegeven moment zegt hij in de film ook... Uh, dan zegt een kind tegen die, tegen die aankomende koning... van, goh, wat zegt die meneer? En dan zegt hij, dat weet ik niet, maar hij zegt het heel goed. Nou, dat precies. Dus hij heeft heel veel, heel veel vertrouwen. Uh, bij, in, in, in, en, ik zeg dat niet als... maar dat is. dat dat je hem verstaat. Je hoeft niet te luisteren naar wat hij zegt, maar hoe hij het zegt. En dat maakt de film, wat mij betreft, ook verschrikkelijk actueel. Dus aan de ene kant zit er een persoonlijke strijd van iemand die zijn eigen demonen moet overwinnen. Wat bij iedere therapie hoort, geloof ik. Om van het stotter af te komen. Want, hij, hij, want komt... hij wil die toespraak houden en hij wil hem goed houden. Ja, en hij gaat dat aan. Hij gaat het vol aan. Hij gaat met een hele rare, excentrieke uh, spraaktherapeut in, in, in, uh, in dat proces aan. En dat is geen leuk proces. En ik denk dat iedereen die wel eens in therapie is geweest of een handicap heeft. En iedereen heeft op een bepaald niveau wel zijn eigen demonen en handicap. Ben je zelf in therapie geweest? Als uh, ja hoor, en ik heb theaterprogramma's gemaakt en er is soms ook een soort therapie. En ik ben mezelf ik ben heel erg dyslexisch uh, en ik kan me heel goed voorstellen hoe vervelend het is... als je iets heel moois te zeggen hebt en je krijgt het terug... en iedereen zegt van, uh, ja, maar dat was met een korte ei en een lange ei. Ja. En dan zeg je maar heb je het wel gelezen? Ja, en dat is met DT. en Dat is met stotteren, denk ik, nog, nog veel aangrijpender. Um, maar het is wat mij betreft ook heel erg een, een, een, een metafoor die over, over nu gaat. In welk het, gezin? Omdat om uh, die, die, die stotterende koning is natuurlijk de democratie die stottert. En het populisme praat vloeiend. En hoe ga je als democratie het populisme te lijf? En uh, uh, als jij, uh, als jij, uh, dat stotteren hoort bij die koning. Je ziet ook de uiteindelijk, dat, dat maakt die film echt fenomenaal... uiteindelijk is er de toespraak, de king's speech... die hoor je, die die heeft als Engeland ten oorlog voert tegen Duitsland. Dat is een toespraak waarin hij Engeland voorbereidt op de oorlog. Maar het is ook een toespraak over iemand uh, die zegt, die eigenlijk zijn eigen demonen heeft moeten overwinnen. En onderkent dat dat een proces is wat nooit afgelopen is. En hij slaagt er dus ook in. in zijn missie. In nou, ja, Engeland de heeft, heeft de, de oorlog verloren. Er zijn wel 50 miljoen mensen gestorven in de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik bedoel, dus als, het is niet te makkelijk. Als het makkelij om het verhaal gaat wat je net vertelt, hè, dat die, dat is, en, en die uitdagingen. Nou, hij, hij houdt die toespraak en hij houdt die toespraak niet zoals iemand die heel erg makkelijk praat. Maar hij stottert ook niet en hij vindt dus een manier om zijn uh, uh, gebrek voor zichzelf te winnen. Hij vindt een manier van praten... waarin eigenlijk dat wat hij moeilijk vindt... zijn kracht wordt. Nee. En, en, en dus het uh, vertrouwen ook te winnen. Ja, en dat is, dat is een lange termijn plan. En dat, is, dat gaat altijd langzamer. En dat is altijd ingewikkeld. Eh, eh, en dat is, dat is precies, wat mij betreft, de strijd die nu geleverd wordt. André Kouwer, wat vind je van die vergelijking die Micha maakt nou, met, ik vind met dat de, de huidige politiek? Heel mooi, hè, want dat zie je inderdaad, dat die enorme gelaagdheid in die film, het gewone verhaal natuurlijk historisch, maar ook het populisme versus de democratie, die inderdaad hapert en stottert. Maar daaronder zit er nog heel mooi dat je heel veel leert over menselijke gebreken. Hij denkt namelijk dat het een mechanisch gebrek is. En in die film wordt aangetoond dat als je hem afleidt, met, door muziek op zijn hoofd zetten, kan hij gewoon letterlijk gewoon goed voorlezen. Dus het is ook heel psychisch Psychologen. En die psyche en die mechanische handicap loopt dus door elkaar heen. En dat, ik vind het ja, geniaal hoe ze dat in die film ook uitwerken. Ja, maar is, eigenlijk... het, is het zo dat als je als politicus nu heel erg zou storteren... Dat je, om, omdat het zo'n ja. persoonlijkheidscultuur ook geworden ja, ja, ja, ja. is... He, de lijst trekken, nou ja. je hebt het net uitgelegd, ja. is cruciaal... Ja. Ja, ja, ja. dat je het al kan vergeten? Je moet er natuurlijk goed uitzien je moet in elk geval goed uit je woorden komen. Natuurlijk, je moet goed kunnen, goed kunnen spreken. En kijk, de meeste mensen die in de politiek willen worden natuurlijk dan geselecteerd. Maar deze man kon niet geselecteerd worden, want die moest dat gaan doen... omdat zijn broer ging trouwen met iemand die gescheiden was. Dan mag je... Geen staatssofd ja, Hij was zijn, gewoon de Kondelijke ja, ja, je kan, je kan ik, ik, ik kies er dan toch voor om, om, om nog... No, toch, toch iets meer... te denken van ja... Het, hij raakt niet van het stotteren af. Dat vind ik de moraal... Uh, van de film. Hij, tuurlijk, hij, hij, hij heeft... zijn problemen en die moet hij onder ogen zien. Maar hij, er wordt ook op een gegeven moment gezegd... dat iedere... Stotteraar is bang om terug te vallen in het oude stotteren. En dat is natuurlijk wat er met Europa ook aan de hand is. Europa loopt voortdurend het risico om terug te vallen... in een, in een vrij, uh, vrij verschrikkelijk uh, uh, patroon van, van nationalisme en populisme. En, en dat is heel moeilijk om daartegen te strijden. En daar moest ik aan denken. omdat je hebt, je, Deze film is ook nog eens een historisch beeld... van de opkomst van, van de wireless en broadcasting en de, de radio. radio. En we zitten natuurlijk nu in de tijd dat politici allemaal twitteren. En, en, en ik, ik, ik moest daar ook aan denken... toen ik terugliep van de bioscoop... want dat is een kleine ergernis voor mij... maar er staat dus nu in het theater bij Pathé... voordat de film begint... geliefde uw telefoon op stil te zetten. Dus niet meer op uit, maar op stil. Terwijl Ik word gek van mensen die zitten te sms'en... in de bioscoop de en. Voor me. en dan zie ik al die lampjes. Ja. En dan denk je, dat geeft dus precies aan... hoe een technologische verandering zorgt... voor een soort onduidelijkheid in etiketten... en in moraal. En nou ja... Een mooie uh, analogie, ja, ja. een mooi verband tussen deze film, The King's Speech... en de huidige staat van de democratie in uh, Europa en uh, hier ook bij ons natuurlijk. Nou, de eeuwige staat, hè, want is het is een ongoing proces. Mega Dank voor deze recensie. André Krouwel, dank ook voor uh, de laatste stand van zaken... als het om het vertrouwen in onze politiek leiders gaat. Zo direct, meer onderwerpen in Vrijdagmiddag Live. Maar eerst natuurlijk, zoals altijd, nieuws en reclame. Tot zo direct.